Limburgse bestuurders zijn helemaal klaar met bedreigingen en intimidaties... zeggen ze in een krantenadvertentie. Boven de oproep staat stop, Limburg trekt een streep. De advertentie is geplaatst door gouverneur Ebiel Roemer... bestuurders van gemeenten en de provincie en het waterschap Limburg. Aanleiding zijn bedreigingen in Venlo. Daar wordt gedebatteerd over de komst van een AZC. De burgemeester, een wethouder en raadsleden worden bedreigd. Praat mee, maar doe het met respect en liefst wat begrip voor elkaar... staat in de advertentie. Justitie in België is een onderzoek begonnen naar een gynaecoloog... die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Donderdag stapten tien patiënten met beschuldigingen naar de media. Het aantal meldingen liep toen snel op, tot boven de 150. Justitie onderzoekt één aangifte die bij de politie is binnengekomen. De twee ziekenhuizen waar de arts werkt in Antwerpen en Tienen... hebben hem op non-actief gesteld. De gynaecoloog spreekt de beschuldigingen tegen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker drie mensen omgekomen, meldt president Zelensky. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte de Oekraïnse hoofdstad en omgeving met tientallen raketten en honderden drones. Dat is de tweede aanval op de hoofdstad in vier dagen. Ook in andere Oekraïnse regio's ging het luchtalarm. In de oostelijke stad Dnipro werden explosies gemeld. Rusland meldt massale nachtelijke aanvallen te hebben uitgevoerd op Oekraïnse militaire doelen en de energievoorziening. In Sri Lanka is het dodental door een orkaan opgelopen tot boven de 120. Zeker 130 mensen worden vermist. De orkaan Ditwa veroorzaakt veel regen... met als gevolg overstromingen en modderlawines. Ook in andere delen van Azië is het noodweer. Het dodental op Sumatra door overstromingen is opgelopen tot zeker 225. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog. In het zuiden misschien wat zon en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Je tenen voel je hoe mooi het dorp is, het doet je hart toch streven. Strand gelijk Gelukkig vertalen, alle kleuren en alle geuren, een strand vol van verhalen. Haring rotti, ortap en kebab, smaken die gelukkig vertalen. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FFM. Tweede uur van, uh, van... goedemorgen. Ja, gaan we gaan weer in een uh, rob. Ja, helemaal, uh, en, helemaal goed. Uh, nou ja, jij weet nog een beetje wat, uh, wat we gaan doen. Uh, misschien dat je nog even kan uh, vertellen wat uh, ja. we over gaan hebben. Ja, naast ons uh, heeft hij in ieder geval uh, plaatsgenomen, als ik het goed uitspreek, Nieuwgoen Jerli. Die gaan wij straks uh, interviewen. Gert-Jan uh, Bluis, die gaan wij bellen. Want, ja, gaan we die is, uh, bellen, want helaas we... nog een uh, beetje geveld door een griepje. Ja. Dus uh, Gert-Jan tot straks. En uiteraard Goedold uh, Wim Buchel, die een ja. uh, mooie negende dan uh, heeft gekregen. Absoluut, een mooie hoogunderscheiding. Ja. Maar goed, uh, zoals gezegd, zegt, Neil Jelli, uh, welkom uh, Nilgun in goede uh, ja. uitzending. Ja. En waarom ben je in onze uitzending Nieuwkoont? En daar beginnen we maar even mee. Jij wordt ambassadrice van, uh, van de Krocht. Ja, wat een eer, hè? Ja, wat leuk. Is het ja, eer. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh? Nou, dat was wat begon met culinair Zandvoort. Ja. Toen, uh, nee, daar, daarom heb ik dat liedje ook gezongen. Ja, Wereldse Smaak, hè? Ja, Smaak. Dus, ja, die heb je geopend en, toen, uh, dus dat ja. Dat liedje is ook speciaal daarvoor ges geschreven. Zo dus ja. voor het ieders geluk. Ja. met alle kleuren en geuren en smaken... En, uh, maar goed, uh, toen uh, trad ik op met een oogoperatie. Uh, ja. Voor, uh, ja, klopt, dus ja. had je nog ik, een... Ik uh, uh, zong een smartlap ja. als Mankanelis, dat ja. was ik. Ja. Um, <laughs> en, en toen ben ik gevraagd uh, of ik anders want ik woon hier ook. Dus, ja, je dus, woont in Bentveld, dus, dus, Bensveld, hè, begreep ik. Ja, maar Zandvoort is dan mijn New York. Ja, ja, over, ja, ja, ja. Ons dorp. En, uh, Dus uh, dat, dat liedje van Wim Sonneveld, uh, mm -hmm. Dorp, dat ons is dus dorp, voor ja. mij Zandvoort. Oké, okay, wat leuk. Dan, uh, ja. Maar... Um, dus toen uh, ja, de theater wordt herbouwd, uh, komt ja. er opnieuw tot leven. Ja. En toen werd ik gevraagd of ik uh, daar Amstel drieëntwintig. Wat hartstikke leuk, dat ja. is Voor mij een enorme eer. En samen met uh, waarschijnlijk Kees van Amstel, dus oh, ja, Kees van Amstel, is natuurlijk ook stand voor de. En die is ook stand voor de. Ja, dus, uh, ja. Ook, uh, stand voor ja, wat leuk. Dus wij gaan samen uh, de kaart trekken om het theater uh, winst bekend te maken. Kijk aan, <laughs> kijk aan. En hebben jullie daar een idee over wat, hoe jullie dat gaan aanpakken? Nou ja. Daar zijn we nu nog mee bezig ja. met gesprekken. We willen zoveel zo, zo, zo mogelijk, net als iedereen... dat het theater altijd vol is, dat mensen ja. komen. En theater is natuurlijk een plek... waar je uh, mag denken, voelen, uh, huilen, lachen. Ja, en dat ja. is wat ja. we allemaal nodig hebben. Zeker. Misschien meer, meer nu dan ooit... Uh, dus uh, ja, dat gaan we allemaal doen. Dus de, be de, de bedoeling is dus eigenlijk... dat er meer nationale voorstellingen ook in stand ja, komen. Ja, de bedoeling is... want dat hadden we niet in ons doel. Nee, jouw, nee uh, het wordt meer gebruikt als een cultureel centrum voor een Ja, het en, en, en uh, de toneelvereniging open, ja, die ja, gaat, het ook, wel, gaat de eerste voorstelling doen trouwens. Wat waarschijnlijk nog steeds blijft. Dat mm -hmm. is natuurlijk het mooiste wat er dat is... dat een heel dorp bij elkaar komt in een theater. Maar de bedoeling is ook dat nationale cabotiers... komen optreden... Ja. En, en dat is natuurlijk leuk, dat ze naar jou ja. toe komen. Ja. Nou, jij, jij gaat het zelf doen, hein? 21 februari, met ja. je voorstelling uh, even kijken later als ik dood ben. Ja. ja. ja dan ga je, kom je ook, hè? Ja, dat is de woordspeling van later als ik groot ben. Later, oh, en ja. het is een voorstelling over het uitstellen van dromen. Oké. Okay. Uh, na een later. Dat je dat opeens, beter, is het later. Ja, ja. Dat je dat beter niet kan doen, bedoel je? Uh, nee, dat, is, dat moet je zeker niet doen, maar dat doen we wel vaak. Uh, ja, uh, dingen, vaak. Ja, de, dat we dingen naar een morgen verschuiven... Ja. Uh, betekent eigenlijk dat je vandaag al uh, verloren bent. Ja, uh, ja. En ook, ik, ik moet altijd, als ik s'nachts mijn wekker zet... dan denk ik, wat een vertrouwen in een morgen. Ik ga er dus al van uit dat ik s morgens wakker word. Maar ja. misschien helemaal niet... Nou ja, die komt er redelijk groot die Ja, ja, groot. Zo, ja, ja, die ja. daar gaan we vanuit. Maar ja. dingen verschuiven naar een morgen... is toch altijd een beetje verkwisting ja. van vandaag. En soms is het te laat. Ja, dat, soms, dat, bij, bij, dat is maar heel zo. Heel vaak doen. is het te laat eigenlijk. Ja. Maar de voorstelling is meer, uh, meer het besef van elkaar, ja, en het ja. besef van je eigen dromen en elkaars dromen. Um, ja, het, het is een komedie hm. met een stukje uh, ja, uh, met een stukje uh, filosofie en poëzie. Ja, ja. ja. En deze ja. voorstelling heb je natuurlijk al meerdere keren gespeeld in ja. het land. Uh, in het hele land, zo ja? denk ik, overal. Dat dus, gaat je, goed. Ja, dat gaat. ik ben echt elke dag dankbaar uh, ja? op mijn knieën dat ik uh, dit kan doen. Het is het leukste beroep uh, wat ja. het is, uh, cabaret. Vooral, cabaret is natuurlijk een stukje spiegel van de tijd. Ja, zeker. Het is een spiegel van de maatschappij. Ja. Ja. Uh, de maatschappij die uh, verkleurt, verandert. Ja. In een mooie zin, voor sommigen in een minder mooie zin. En als je daarmee mag koketteren mag en uh, ja. uh, met humor een spiegel mag voorhouden... Uh -huh. dat we met elkaar denken en voelen... Ja, dat is een zegen. Ja. Dat, dat doe je normaal in de in wat kleinere zalen, neem ik aan. Ja, nou, ik, ik, ik, ik trad vroeger zelfs in Carré op. Maar ik ben toen tien jaar weg geweest. Uit ja, je Nederland. hebt een uitverkocht geregeld uh, ja, met uh, Bang uh, Bang, uh, Bang, uh, Bang. Ja, uh, dat was inderdaad... 2005. Gewoon, ja, ja, en uh, Nieuw marque Kleine Comedie. Dus het waren best wel hele grote zaken. Okay, ja. Maar ik ben tien jaar ben ik mijn eigen droom gaan volgen... om het niet uit te stellen. Ik ben mijn man en mijn kind achterna gegaan. En okay. toen heb ik in Londen, in New York, Istanbul gewoond... En, op mijn knieën weer terug naar Nederland. Ja. Omdat dit, hoezeer we ook uh, klagen over dit land. Het, het is het mooiste stukje land van de wereld. Ja, oh, dat is mooi uh, te horen. Dat vind ik echt. Ik vind het, uh, en dat, uh, daar steekt zon voor nog iets bovenuit, of? Zon wordt helemaal <laughs> bovenuit. Uh, uh, New nou, York. De zeespiegel sowieso hoog Dus Nee, Het is echt, vind ik, het, het mooiste stukje. Maar ook, er zit waarschijnlijk ook een boerin in mij. Ja. Ik vind op uh -huh. mijn fiets naar de supermarkt gaan nog steeds de grootste zegen wat je nergens in de wereld kan. Uh, dat zijn allemaal hele kleine, mooie dingen die we moeten koesteren... Ah, uh, en ah. het land zeker niet stuk moeten maken. En um, laat zei een, een vriend tegen mij, een, een, een Surinaamse vriend... hij zei, ja, we zijn hier gekomen, wat vind je ervan? Ik zei, nou, alles wat ik ben, heb ik te danken aan dit land. Ja. Ik vind, dat geldt ook voor alle buitenlanders die hier zijn. We zouden heel, heel dankbaar moeten zijn. Uh -huh. en het land wat, moeten wanneer ben jij in, doen, in Nederland gekomen? Toen ik uh, tien was. Tien? ben geboren in Friesland, Turkije, en neem ik in ja, Friesland. ik ja, in Turkije, ik kwam in ja. Friesland. Oké. Okay. Oh, je bent uh, toen naar Friesland gegaan? Ik, okay. ik, ik kwam naar Friesland, maar mijn vader was leraar... en die ah. werd uitgezonden, dat was een soort uitwisselingsprogramma van de overheid... Ah. dat de Turkse kinderen de taal niet beheerst. En hij ah. was wiskundeleraar, en wiskunde ah. is internationaal in ieder taal. Dus toen werd hij uitgezonden en toen kreeg hij een contract van vijf jaar. En ah. ja, wij wilden niet zijn vrouw en zijn kinderen uh, alleen achterlaten. Nee, begrijp ik, ja. Dus toen kwamen we mee... Uh, maar goed, dan, als ik dan mijn naam zei, dan zei mijn buurman... Huh, wat? is ik weet Ik neem daar wel... Ja. Ja, de vertaling. Uh, hij ja. vond het een heel guin te ingewikkeld. Ja. Dus ja. hij noemde mij Puk. Dus ik werd gewoon gedoopt tot Puk. Ik heet in Friesland ook gewoon Puk. Oh ja, Puk. <laughs> en, uh, dus dat was mijn Nederlands-Fries. Oh, oh. uh, daarna, uh, nou ja, daarna verloor ik mijn ouders op mijn vijftiende. Toen huh. ben ik uh, opgevoed door katholieke nonnen in Steenwerken Volt... Um, ja, en dat was weer een andere ontwikkeling. Wat mm. heel mooi was. Van, daar ben ik wel dankbaar voor eigenlijk. Um, en daarna naar Amsterdam... Om te studeren en toen werd het Haarlem, en ja, nu is Zandvoort. En zo kom je ja. steeds dichter bij Zandvoort, natuurlijk. Hè? Ja, ja, zo is het. Ja, Mooi. En bevalt het goed daar in Bentveld? Ja, ja daar, van echt, ik ja. Ik woon op een hoekpand en ja. bij, de, uh, bij de hockeyclub groot ja. noemen ze me de Marokkaan op de hoek. Oké, heel leuk. Ik zag een, een, een, een uitdrukking in de NRC. Uh, uh, zo werd jij getypeerd. Uh, het grootste wapen van haar is de vliederachtige sarcasme. Ja. Ben je het daarmee eens of niet? Ja, ik vind dat een compliment. Maar mooi, uh, mooi uh, omschreven, ja, ja. Ja, ja. ja, dat is, ja ik, ik, ik kan sarcastisch zijn, maar ik aai ik en paai ook veel. Uh, uh -huh. Ik vind het mooiste wat er is om iemand zijn hart te raken terwijl je de geest uh, prikkelt. Ja. Um, dat vind ik uh, ja, het, het mooiste wat er is. En het is een compliment als ze dat zeggen. Mm -hmm. ik, uh, ik ben blij met die uitspraak. Ja. Maar jij, jij bent uh, uh, een tijd weg geweest... dus uit Nederland. Ja, tien maar jaar. Dat, dat was ook, dacht ik... door uh, het het negatieve politieke klimaat. Klopt dat of niet? Ja, dat was dat ook. Omdat het in die tijd... vooral toen ik mijn kind had... die, uh, die ging naar school in Aardenhout. En mijn, mijn kind is dus blond. Hij heeft blauwe ogen... want hij heeft een uh -huh. Britse vader. Uh, heet Leon... En uh, hij kwam op een dag thuis. Hij zei, mama, wat is een allochtoon? Hij was toen vijf. Hmm. Zei, wat is een allochtoon? Ik zei, ja, hoe leg je dat uit aan een kind? Ik zei, iemand. Hij zei, ja, ze Ik zei, hoe kom je aan het woord? Ja, ze noemen mij op school allochtoon. En, uh, en toen, mijn, mijn Britse man vond dat niet zo prettig. Hij, uh -huh. zei, die, hij wordt dus al anders behandeld. Uh, en toen wilde hij dus ook echt weg. Ja, nee, ik ja. wil dat mijn kind ja. in Engeland naar school gaat en uh, niet hier. Ja. Uh, dus toen zijn we eigenlijk vertrokken. Ja, okay. ja. ik. En, en ik vind het eigenlijk, uh, heel eerlijk, uh, ik vind het ook helemaal niet erg... of je nou allochtoon wordt gemoet of buitenlander of Nederlander. Um, het vormt je in alle ja. kleuren... En ik vind dat eigenlijk een stukje rijkdom. We zien ja. het als, maar als negatief helemaal nu. Uh, mensen durven nog amper allochtoon te zeggen of uh, ja. uh, iets te zeggen. Ja, over... want uh, wat vind je van het huidige politiek klimaat dan? Dat is... Ja, maar ik vind dat dus niet correct. Als je continu heel correct wil doen, dan, uh -huh. ga je, dan ga je er falen. Dan ben je niet meer oprecht. Het, ja. De schoonheid aan Nederland vond ik altijd. Wij zijn een heel objectief volk. Ik ken echt geen enkel volk in de wereld die zo objectief kan zijn. Uh -huh. Dat zijn we een beetje aan het verliezen. Uh, de objectiviteit... Maar um, ik vind ik vond het, en dat vind ik nog steeds... het land, wij zeggen wat we vinden. Ja, dat zijn uh, Nederlanders en, goed idee. En, ja. en dat wordt in heel veel landen als bot en hart genoemd. Maar ik vind die eerlijkheid, uh, vind ik heerlijk. Je weet uh -huh. wat je aan elkaar hebt... Ja. Uh, het is heel fijn dat je tegen mij mag zeggen: Ik, ik, ik vind jou niet leuk. Nou, dan, dan weet ik dat. In plaats dat je heel hypocriet aardig gaat zitten doen. Ja. Of ja. je in bochten gaat wringen ja. om het goede te zeggen terwijl je het eigenlijk helemaal niet wil zeggen. Hm. Dus ik vind nu, zoals we nu overal en helemaal, dus ook voor theater, dat we bij alles moeten oppassen wat we moeten zeggen. Ja. Ik vind niet correct dat, dat we elkaar maar mogen beledigen van uh -huh. alles. Maar ik vind wel dat je moet kunnen zeggen wat je vindt. Dat is waar, maar, maar goed. goed, in het theater is dat makkelijker... dan misschien in het normale leven. Ja, nou ja, ik, ik doorbreek dat wel eens door gewoon... Ik, ik was laatst bij een babybezoek... en ik kwam aan als laatste... en iedereen zat er al, een baby was in een wieggetje en ik keek in de wieg... en toen zei ik, oh mijn god, het, het is een margoltje. Toen zei iedereen, Niel, dat kan ja. je niet zeggen. Toen zei ik zei oké, okay, hij heeft Down-syndroom. Ik dacht, weet je... <kluis> en toen zei, was iedereen nog steeds van... Niel, hoe kan je dat zeggen? En toen kwam de vader... Die zei, ik ben zo blij dat je het zegt. Want iedereen ja. heeft maar gekeken en ja, ja, het ja. normaal gedaan. En hij zei, en ik durfde het zelf ook niet te zeggen. Nou, en toen werd het bespreekbaar. Hij vertelde zijn gevoel, de moeder vertelde zijn gevoel. Ja. Natuurlijk ben je blij met je kind. Of, of, het, of, of het een Down-syndroom heeft, of het volledig gezond is. Uh, natuurlijk ben je blij met de aankomst van het kind. Ja, maar tuurlijk, het is ja. natuurlijk wel verdrietig als een kind een afwijking heeft... in, in een lichamelijke zin. Ja. Um, dus het werd bespreekbaar en het werd open... Um, en dat stukje vind ik een rijkdom. Dat Tuurlijk. we dat uh, ja. kunnen doen. En ik hoop dat we dat blijven doen eigenlijk. Het kan ook voor de ja. buitenlanders. Laat zei iemand echt van... Oh, die rot buitenlanders ook. En ze zei ze, oh sorry. <laughs> uh, en toen zag ze mij zitten. Zei, sorry, ik het helemaal mee. niet erg. Yeah. Uh, maar er was ook... Uh, dan, dan kwam ja. ik een feestje aan. En ik kende veel mensen niet. Eentje stond op, die zag mij. En toen zei hij, hey, mevrouw Jerli, ik ben voor het vakje Israël. Ja. En, en toen dacht ik, nou ik, zei, nou, ik ben voor het vakje de mens. Um, ja. En dat vind ik... Ja, uh, ik, ik vind het vakje Israël... Hij, hij gaat wel vanuit dat ik voor het vakje Palestina ja. zou moeten zijn. Maar ik ben gewoon voor het vakje de mens. Als een baby daar doodgaat... dan kan het me echt niet schelen wat de nationaliteit nee, ja. of het geloof is. Het is een kind, een mens die doodgaat. Ja, ja, ja, ja. En dat, uh, dat hele discussie over al die landen... mensen vergeten continu... Dat het om mensen gaat. Ja, en dan ja. is de ene voor dat uh, land. En de andere voor die geloof. En ik denk dat we daar overheen moeten. Ja. Dat we het hebben over de mensen die doodgaan. Ja, en de mensen ja. die elkaar afmaken. En dat hoop ik eigenlijk met het theater. En de boeken en de columns die ik schrijf. Uh, en mede met mij alle collega's van mij. Ja. Want ik denk dat kunst nog wel het enige is. Wat de wereld kan redden in denken ja, en voelen. Ja. Begrijp ik. Uh, nou, 21 februari kom jij in stand te Spelen ja. dan. Ja. Zijn er al kaarten voor uh, te krijgen? Die zijn of? nu uh, te koop online oh, okay. voor Theater de Kroch. Via, via Theater de Kroos. Via de Theater de Kroch. Via Theater de Kroos, oh, oh, oh. Website, dat is mooi. En, ja. uh, een prachtige website. Daar zijn ze echt hard mee bezig om het helemaal naar buiten uh, te brengen. Ik heb nog niet gezien. Uh, is dat ja, de Krocht.nl of zo? De theater de Ik dat kan vinden. is ook de hele programmering van de krocht wordt komen. Ja, dat komt er ook in. op te staan Men natuurlijk. kan alle kaarten kopen voor alle voorstellingen. Ja. Ja. Ook die van mij natuurlijk. Nou, begrijp ik. Die staat al, trouwens niet op jouw website. Ik heb nog even op jouw website, op jouw website gekeken. Er staat er nog niet Nee, op. omdat die, de, de, de theaterboekingen worden een jaar van tevoren geboekt. Oh, op die geboekt. manier. En die gaat net open, dus die is net geboekt. Dus nog... Nog niet, maar hij komt erop te staan. Ja. En 14 februari is de opening van Theater de Ja, dat klopt. De ja, de feestelijke dag opening. Hè? Van ja, de liefde. Ja. Uh, dus kom met ja. liefde. Ja. Ja. Um, uh, en daarna, uh, ja, 21 februari treed ik op, maar heel veel. Uh, optreden staat erop en mensen kunnen volgens ja. mij elkaar te kopen Hartstikke om waar, leuk. Ja, voor ja, alle voorstellingen. Ja, helemaal goed. Hey, we moeten bijna afronden, maar ik, ik, ik wil er nog met één ding over jou hebben, mm -hmm. uh, met jou over hebben. <laughs> dat, is, dat is die garnalenpelster ja. Jij hebt een boek geschreven in 2001, dat heette de garnalenpelster ja. Nou, dat moet natuurlijk in Standvoort uh, uh, gaat het belletje doorrinkelen. Ja. Hoe, hoe, hoe kom je nou, daarop om een garnalenpelster, bij, te doen? En moederpels gaan halen. Ja, moederpelden gaan halen. En uh, ja, één zak kostte toen 25 gulden. Uh -huh. Dus uh -huh. ik heb jarenlang alles wat ik kocht uh, berekend in zakken garnalen. Ja, ja Maar dus dat was in Friesland in die dat tijd. Was in, wij, ik kwam dus aan in Heerenveen, oh, Oké. Okay. En um, dus ja, het was in Friesland. Daar ja. pelde mijn moeder garnalen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja jij vroeg net uh, in het vorige gesprekje van... wordt er in Stoufford ook nog gepeld? Maar dat is dus wel degelijk het geval, hè? Ja, dat hoor. wist ik niet. Dus ze niet? Ja, ja. Niet, dus ja, ja. Ja. wordt nog steeds ja. thuis ook. Oh ja, ja, zeker. Ja. Ik kan me ja, gewoon ja. opgeven voor... ik ben echt een super... Want nou, we hebben... Tot we hebben toch voor gehad. kort het, uh, ja. het Nederlands kampioenschap... garnalenpellen gehad. Ja, ja. als het weer komt... Ja, ik begreep dat het misschien weer terugkomt, maar... Ik hield mijn moeder heel vaak met pellen en ik zei... Ben je er goed in, of niet? Wat? Je er goed in. Nou, snel. ik, ik hielp haar met pellen. En dan zei ik, "Man, word je er niet gek van? En dan zei ze, nou, met iedere schaal die ik weggooi, gooi ik een probleem weg en ik hou met <laughs> het garnaal een stukje oplossing over. Ja. Ja. Dus het werd een soort uh, therapie sessie. Ja, ja, en ik ja, kan ja. echt heel goed pellen, want het moest heel snel. Wat leuk. Want nou, ik nieuwe, nieuwe kampioenen. Uh, ja, nieuwe kampioenen uh, ja. is al, is al bekend. We nog echt twee, uh, twee zakken per dag. Dus dat leuk toch hoor. Al veel. Zo. Ja, veel, dus als je ooit weer hebt, uh, laten we... Nee, prima. Zeker in de we. gaten ja, houden. Hans, nog even over de website. Hij is inderdaad online. Daar heb je wel gelijk in. En als je via de website op het uh, icoontje cabaret klikt... dan uh, kom je vanzelf uh, bij de tickets die je kan kopen voor, uh, ja. voor jouw show. Maar dan dus dan je welke, hoe heet dan, wat is de naam van die de website dan? De Krocht. De Krocht. Krocht, Krocht. Krocht, Zandvoort, Krocht, Zandvoort, Krocht, Zandvoort, Krocht Zandvoort. Via Google Krocht Zandvoort, Zandvoort intikken en dan kom je bij de website. Oh, okay. nou, Heel makkelijk. dat komt helemaal goed. En een mooie website zo. Mij <laughs> ja, absoluut, weer. absoluut. Ja. Nou Neil, uh, mag ik jou hartelijk danken uh, voor ja, jouw jou komst. Jullie ook hartelijk en, bedankt. Wellicht uh, voor 14 februari kunnen we nog een keer... Ja, dat gaan we zeker doen. Uh, dan, dan is het meer duidelijk wat er allemaal verder ja. nog komt in de krocht, et cetera. Ach. Dus we gaan zelfs in het volgende onderwerp, dat is met, uh, met de wethouder... Uh, Bluis, uh, gaan we ook nog even, even over de krocht praten. Maar uh, ik ben uh, hartelijk dank voor jouw komst. Ja, nee, de krocht is echt een enorme Ja, ben, je bent natuurlijk ja. uh, al gekeken hè, met uh, wat er allemaal veranderd het is. Ja, en, uh... maar het is een plek waar je samenkomt, waar je ja. samen deelt, ja. samen lacht, uh, ja. samen huilt als je wil. Maar daar is toch niets moois. want uiteindelijk nee, hebben we allemaal ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, elkaar ja. nodig voor een beetje gezelligheid. Ja. Nee, dat is en waar, en we, De hele wereld heeft al astma over de economische crisis, maar ja. er is een emotionele crisis in de wereld aan de hand. Ja, vereenzaming. Ja. En niet alleen in je eentje zitten achter de graniums, maar ook dat je soms eenzaam bent ja, met tuurlijk, elkaar. Ja, ja, ja, ja. Misschien een tikkeltje erger is. En theater uh, is toch een soort medicijn absoluut, voor wat Absoluut, is. Ik ben erg benieuwd naar de voorstelling. Ik ga zeker uh, kijken. Nogmaals hartelijk dank en wij gaan... Dankjewel. Tot dan. Jullie ook ja, een keer. We gaan door met... joy You see I have something that people claim that bring me fortune and instant fame Love is so ugly you could hardly blame anybody here for saying so I think I'll bury myself deep beneath a ground The bed gaily underneath the blanket go. onze uitzending. We hebben net geluisterd naar Gilbert van Sullivan, ja, met Underneath ja. de Blanket. Het is mij ook maar ingefluisterd, maar uh, <laughs> ja, ik weet het niet aan mijn hoofd. Hoor. Nee, maar het hoeft toch nee. helemaal niet. Dus daar, nee, hebben we Marja voor. daar hebben we Marja voor. Absoluut. We hebben aan de lijn, als het goed is, uh, wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemiddag. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, Ja, goedemorgen, Heren. ja jij kan helaas niet uh, langskomen, maar uh, het gaat verder goed, neem ik aan. Hè. Nou, het een beetje, klein beetje kort en volgende week hebben we weer druk programma. Dat bedoel ik, ja. Het, uh, het blijft druk, het blijft druk. Nou, afgelopen week had je het ook uh, redelijk druk, want uh, je was woensdag bij een uh, bijeenkomst in de Sporthal... over uh, de mogelijke uh, uh, verhuizing van de Oekraïners naar Zandvoort Noord. En dan bedoel ik eigenlijk de Kees omstraat. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat vond je van, de, van, van die bijeenkomst? Nou, ik was blij dat we een bijeenkomst konden beleggen, zoals wat ook wenselijk was bij de bewoners. Dat we gewoon in een soort van toch wel een redelijk gesprek eerst konden uitleggen waarom we dat doen. En vervolgens hebben we nog volgens mij een best een goede dialoog met elkaar gehad. Ja. En kon men ook gewoon vertellen wat men ervan vindt. Uh, en, en nou, dat, dat, ik vond dat best een goede discussie Ja, nee, dat was op zich een goede discussie maar ik kreeg toch de indruk dat een hoop mensen denken van nou, het is al lang beslist allemaal en, uh... Ja, maar uh, dat, is dus, dus, dat is dus echt niet zo, kijk uh, uh, in zoverre is het sowieso heel ingewikkeld als je iets met woningbouwen doet en flexwoningen, die wil je voor tien jaar neerzetten mm -hmm. dus dat is, ja, dat, dat, dat, dat al wel een beetje hetzelfde als hetzelfde was, dat je woningen gaat neerzetten dus, ja, ja. wat dat betreft moet je redelijk aan dezelfde voorwaarden voldoen en we weten dat we Omringd zijn door uh, Natura 2000. Ook precies op die locatie is dat ook aanwezig. Ja, ja, dus, Hij uh, dat... moet gewoon alle procedures door. En uh, op dit moment uh, is het best ingewikkeld. Ja, Even voor de mensen die het niet, misschien niet precies weten. Het gaat om het stukje uh, vlak voor de volkstaartjes. In, uh, in, uh, aan de Keesomstraat. Ja. Uh, oorspronkelijk was het de bedoeling ook dat er jongeren aan de overkant nog uh, geplaatst zouden worden. Maar dat is geschrapt begreep ik nou kijk, in principe deze locatie is uitgekozen voor, uh, voor, de, voor de Oekraïners uh -huh. maar, maar we hebben gezegd van, laten we daar nou, nou niet van die, van die simpele units neerzetten zoals we nu hebben laten we iets, iets, iets comfortabeler comfortabel comfortabel, ja. dat zijn die flexwoningen geworden uh -huh. Uh -huh. Nou, die zet je in principe voor tien jaar neer dus afhankelijk van wat daar gebeurt uh, hebben wij gezegd wij van god, we hebben ook uh, uh, gewoon echt een probleem uh, met die, mensen die uh, ...tijdelijk ergens willen wonen... Uh, ...nog aan het verhuizen zijn... Uh, ...geen woningstarters die geen woning kunnen krijgen... ...moeten doorstromen naar gewone woningen... ...dus er is echt wel behoefte aan flexwoningen... ...niet alleen in Zandvoort... ...maar in heel, in heel Nederland... ...en of dat nou specifiek dan voor jongeren is... ...maar dat kan ook uh, voor ouderen zijn... ...die aan het verhuizen zijn... ...mensen die, die, die net gescheiden zijn... Uh, ...en even tijdelijk... onder dak moeten worden gebracht. Dat zijn de zogenoemde spoedzoekers... De, de spoedzoekers ja, ja die, en die, die die heb je gewoon in je, ja. in dit systeem uh, dus, dus wij dachten van dat is een hele hele goede optie huh. maar dat, dat ja en dat vinden wij nog steeds eigenlijk. Oké, okay, want uh, ja, wat, wat gebeurt er nu als uh, zeg maar over uh, anderhalf jaar die oorlog over is en uh, die mensen weer teruggaan naar hun uh, eigen land? Ja, nou ja, de, de, de, de kans dat, uh, dat dan iedereen direct teruggaat lijkt mij heel klein eerlijk gezegd. Oké. Okay. Uh, want uh, uh, mensen zijn vaak niet voor niks weggegaan, ook omdat ze waarschijnlijk in, misschien wel in het gebied woonden. Uh, wat nu in puin ligt. Dus voordat het allemaal weer opgebouwd is. Uh -huh. Dus dat is ook niet 1, 2, 3 aan de oren. Schat ik zo in. Uh -huh. Ze zijn over anderhalf jaar is het afgelopen. En uh, ze staan klaar met hun koffertje. En ze gaan, ja, dat terug. gaan we weer weg. Maar dat denk je dus niet. Dat, dat dat proces ook ietsje langer duurt. Maar oké, okay, uh, ik, ik hoop wel dat het wel gebeurt. dat die oorlog stopt. En, dan, en dan, dan heb je daar die flexwoning staan. En ja. die kan je dan voor die spoedzoekers inzetten. Ja. En dat, dat kunnen ook best wel jongeren zijn. Hè? De, u, uiteindelijk uh, bedoeld, uh -huh. die, die daar twee jaar gaan zitten. Maar uh, jongeren zijn ook gewoon mensen die woningen zoeken. Dus, dus uh, wat er soms geschetst wordt alsof of we daar dan probleemjongeren gaan inzetten. Nee, juist niet. Voor mm. je mensen, jongeren, uh, stelletjes, die, die nu nog steeds thuis wonen bij hun ouders, die dan zegt, nou oké, de komende twee, drie jaar kan je gebruik maken van deze flexwoningen. Uh -huh. En ondertussen ben je bezig met het woningzoeken. Ik, volgens mij is daar niks, niks mee. Ja, oké, okay, nee dat begrijp ik. Uhm, nou ja, de omwonenden, uh, ja, die hebben er, uh, tenminste, dat werd wel duidelijk uh, afgelopen woensdag toch wat moeite mee dat nu uh, alleen zeg maar uh, dat, dat uh, uh, gebied op de in, in, aan de kees is uh, wordt onderzocht. Waarom uh, waren er nog andere plekken die eventueel aan aanmerking kwamen? Natuurlijk nou, zijn er andere plekken die waar we eventueel. Want hey. wat wel genoemd werd, was bijvoorbeeld uh, Zuid. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk al eerder genoemd uh, ja. als, als locatie, maar uh, wij, kijk, wij hebben gezegd, van, we, we, we kunnen natuurlijk wel allerlei locaties gaan roepen en roepen, dan, dan gaat iedereen daar zich iets over vinden, dat vinden we ook niet leuk. Uh -huh. dus het college hebben we gezegd, we gaan in eerste instantie deze locatie onderzoeken, omdat wij vinden, deze ligt aan de rand van een woonwijk, uh -huh. Die is omsloten door de manege, door de volkstuinen, uh, het is een... een als je daar op een leuke manier die dingen neerzet, dan sluit dat ook aan bij de afsluiting van de woonwijk. Ja. Ook trouwens, in visies is die woonwijk ook zo getekend. Okay, dat werd... Ja, lange termijn visies, dan praat je ja, over 20 jaar of zo. Ja. Dus als wij uit, uit zouden willen breiden in Zandvoort op termijn. Ja. Dan zijn die stroken wel de enige stroken. Ja. die wij willen hebben. En daar moet de raad dan uiteindelijk gaan Uiteindelijk ja. ook maar tien jaar doen nu. Ja, nee, dat is waar. Ja. Maar goed, uh, er is wel gekeken, ook bijvoorbeeld hier naar uh, het terrein wat naast onze studio ligt, op uh, de Tolweg. Ja. Ja, en, die uh, is wij, wij afgewezen, omdat het gewoon te klein is om daar uh, 120 uh, uh, Ogrines te, te zetten. Dus dan zit je midden in een woonwijk. Peder Zuid vind ik niet ideaal. Waarom niet? Om, moet je je voorstellen, dat ga je op Zuid zitten... dan zit je op een parkeerterrein... Nee. in de zomer rijden de auto's af en aan... die gaan lekker <lacht> in de brand. en dan zit jij daar in, in, in zo'n huisje... niet in, echt in een woonwijk... want mm -hmm. daar zit je dus echt niet in een woonwijk... dan mm -hmm. kan iedereen wel roepen... maar dat, dat is echt iets anders dan als, als die locatie daar... Ja. want ze zijn nu gewend... ook in uh, nieuw noorden zitten... daar hebben ze uh, ook hun uh, sociale contacten... maar ook de scholen zijn daar wat dichterbij... En er is een supermarkt en, en nog zo'n andere winkel. Dus daar gaan ze heen en daar werken zo. Hm. Dus wij dachten dat dit de beste locatie was. Nee, oké. Okay. Dat nou, is heel duidelijk. Dat moeten we dachten zijn, dat snappen wij ook wel. Ja, ja. Uh, maar ja, goed, ik zal het maar niet hebben over een mogelijke AZC in Zandvoort. Ja, die, die Standvoort. Spreidingswet... Nee, dat willen we niet. Dus dat is duidelijk. Nee, dat willen jullie niet. Maar goed, uh, misschien word je er wel toe gedwongen als gemeente. Maar nee, nou, daar, daar, daar voeren we dus nu ook beleid op. Dat ja, hebben ja, we pas ja, ja. aangenomen. Dat we hebben gezorgd dat we, dat we uitwisselingen hebben... dat we in de NA nog een ja. hele lange tijd mensen kunnen opvangen. Ja. En, en, en, en dat we een, een deal hebben gesloten, hè? een ruil, met, met Velsen. Met de gemeente Velsen, nou, he, we. Waar, we waar, uh, kunnen doen, ja maar tot nu toe... Uh, is dat wel zo. Dus wij, doen, wij proberen op die wijze onze bijdrage te leveren en er is gewoon geen, voor ons is er ook geen ruimte voor een AZC in Zandvoort. Nee, oké, okay. goed. Dat is uh, heel, daar hebben wij een punt achter gezet. Dat is heel duidelijk. Dat we willen wel niet wetten voldoen. Ja. Um, ja, nog één dingetje. Er was van de week in het nieuws dat 8% van de sociale huurwoningen naar staten gaan. Uh, geldt dat voor Stamford ook, dat percentage ongeveer? Uh, ja, ik ik zat dat nog te berekenen. Ik, ik kwam steeds op rond de 6% uit. Ja, dat zou kunnen hoor. Dat zal niet in elke gemeente hetzelfde uh, nee. zijn natuurlijk. Ja, ik, ik dacht dat het zijn, maar ik zal dat nog eens achter de komma uitrekenen. Uh, dat hangt namelijk vanaf hoeveel ja, statushouders. Ja. Wij proberen altijd gezinnen te krijgen. Dus als je een gezin hebt met vier mensen, ja, ja. Dan, dan, dan gaat het. Uh, en, en wij moeten gemiddeld... Dat zijn nog vier personen, ja. 20, 30, 25 personen opvangen. Dan gaat het ja. bij ons om 6 woningen... gedeeld door het aantal verhuringen. En die ligt bij ons denk ik zo rond de 150. En ja, dan kom je gewoon lager uit. Ja, begrijp ik. Ja. Dus het, het zal tussen, de, tussen die 6 en, en die, die 8 procent... dus sommige gemeentes hebben zelfs, begreep, ik, 10 procent. Ja. Dus je hebt 6 procent, 10 procent... en gemiddeld is dan 8. Ja, begrijp ik. Dus dat, is, dat zijn de verhuuringen, hè. Oké. Okay. Verhuuringen. Dus verhuringen, de woningen die vrijkomen... ja. In de, so, in de sociale sector. Ja, begrijp ik. Nou, het laatste Want, punt nog in... even. Je, je hebt het niet over het totale aantal woningen, koopwoningen, <kwijnt> dus particuliere vuur. ...want Volgens huisvestelijke opgave zit wel in een totaalpakket. Mm -hmm. ja, en deze ja. mensen ...die komen niet in aanmerking om een woning te kopen. Dat, ja, dat is nou eenmaal het probleem dat je als je staatshouders hier krijgt, die mensen hebben niet het vermogen om woningen ja. te kopen. Nou, dat hebben jongeren ook niet, hè? Dus, uh... Nee, dus, dus ook niet. En, en daarom... Ja. Nou, ja, dat is ook de ja. reden dat wij zeggen van... bijvoorbeeld, toch zou je op termijn ook in, uh, met flexwoningen wat ja. moeten doen. Nee, dus dat, dat geldt uh, niet alleen voor, uh, voor de problematiek van nu, maar... Ja. Uh, en daarom willen we ook dat die Oekraïners... nu verhuizen, zo snel mogelijk binnen ja. een jaar... van ja. de kurdix, zodat we naar die 500... Ja, die, uh, daar moeten 500 woningen gebouwd worden, dat dus klopt. Het, het, het, is niet, het is niet ingegeven van... Goh, we gaan dat zomaar even doen. Ah. Er, zit een, er zit een filosofie achter. Ja. En dat moet ons helpen, onze volkshuisvestige opgave. in te ja, ja. Nou, Nog één ding over die verhuizingen, eventuele verhuizingen. Hè? Want dat is nog niet zeker. Maar er worden nu onderzoeken gedaan. Kun je iets zeggen hoe, ze, hoe het daarmee staat? Nou ja, wij moeten stikstofonderzoeken uh, doen... Uh, Da daar zijn we dus nu volop mee bezig. Ja. En dat is best ingewikkeld. Maar hè? ook onderzoeken naar uh, beestjes, hè? En, uh, ja, ja, da da da dat is en, en natuuronderzoek, dat, die twee, dat zijn de, de grootste. Dat zijn de belangrijkste, hè? Ja. Ja. Ja, ja, okay. ja, en, en kijk, wij volgen dat nu. We zijn dus daarmee begonnen. Dus dan krijg je ook uh, gesprekken erover, ook met de deskundigen. Mm -hmm. ja, en daar, daar nou, dat, dat blijkt best wel dat het ingewikkeld is. En dat is ook de reden dat aangegeven is dat het... Uh, geen jaar gaat duren, maar wel anderhalf jaar. En dat geeft ons ook weer een probleem, want wij willen begin januari, het, eigenlijk het terrein volgend ja. jaar, vrij hebben. Ja, uh, dan ja. komen in januari maar dan op. Ja, dat klopt. Kost... Maar er was een, een ambtenaar die zei, van misschien kunnen ze tijdelijk dan weer een hotel. Dat, is, nou, dat zou ook kunnen, maar aan de andere kant, het, het, zou het zijn mensen. Hè? Het zijn ja, mensen. dat weet ik wel. We praten en, niet over, over, te over te goederen. Doen. Ja, Dat klopt. Ook dat klopt. netjes doen, maar dat zijn ook oplossingen. Dus, ja. Ja, ik zal toch ook met de gemeenteraad, die toch denk ik eerst wel over Gesprek gaan en volgens mij hebben we woensdag al een debatje. Woensdag is er al een debatje, ja dat klopt. Na, of uh, dinsdag vragen. Maar ja. kijk, voortschrijdend inzicht, dat ontstaat nu wel, ja. omdat we er nu echt mee bezig zijn. Het heeft natuurlijk vrij lang geduurd voordat we gezegd hebben: echt, we gaan een keuze maken. Toen ik die portefeuille overnam, ben ik daarmee aan de gang. Ja. Want ik, ik vind het heel belangrijk dat die woningen in de curriculum gebouwd gaan worden. Ja, dat is ook zeer belangrijk, absoluut. Doen. Echt iets gaan doen. Ja. Ik zeg maar, als je er alleen maar over praat en niet eens een daad stelt. en dat hebben we dus gedaan. oké, okay, dan kan iedereen van alles van vinden. Huh. Maar we zijn er nu wel over bezig met elkaar. Ja, begrijp ik. En dat moet leiden tot, tot, tot een oplossing. Nou ja, Want je, ho je betekent, hoort het uh, Rob... er ook bij. <laughs> Moeten we erbij betrekken. Nee, dat is waar, dat is waar. Dus dat zal uh, ongetwijfeld nog aan de orde komen. We gaan heel even naar de, naar de krocht toe, dat is ook jouw uh, onderwerp. Ja. Uh, er, is een, uh, uh, er is nog een contract getekend, maar dat wordt eigenlijk uh, met Stichting Beleefd Maar dat wordt eigenlijk nog uh, een beetje gevierd, hè, geloof ik, 8 december. Nou ja, we moeten het even officieel tekenen. Ja, officieel tekenen. Ja. Wat, ja, ja. Wat, wat, wat gaat Stichting Beleefd nou precies doen? Uh, de, zij gaan, zeg maar, uh, nou, gaan de agenda invullen. Ja. Ja, en, en daar en beheer van het gebouw. Ja, beheer van het gebouw. De basis. En, en, en dat doen ze samen, in samenwerking wel als er catering nodig is met de beheerder van de blauwe tram. Uh -huh. Dan, of dat komt wel een soort van uitwisseling. Dat is op zich, denk ik, goed. Maar zij gaan vooral uh, zorgen de programmering. En dat is de programmering van de maatschappelijke organisaties, zoals koren die daar repeteren, ja. tot tot echt een hoogwaardig culturele invulling. Ja, ik weet niet of je net geluisterd hebt naar uh, uh, Neil Gugneri, die, uh, die wordt ambassadeur, hè. En ja, uh, ja die zegt ook van: het zou mooi zijn als er wat, wat uh, lo, uh, lo, uh, hoe heet het? nationale cabaretjes zou, zouden ja. komen. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja, daar zijn ze ook volop mee bezig. Hoor. Ja. Ik, ik denk dat we een hele enthousiaste groep hebben. Ja. En, en dat we daar ook op inzetten. En, en, en daarnaast is het, is het ook gewoon het, het clubhuis voor onze uh, culturen, uitingen. Tuurlijk, ja, ja. uitingen dus, eh, dus ook de muziekschool gaat, gaat daar zich meer in, be in bewegen Wim Hildering heel goed. en ook proberen ze jongeren daar meer te ja, lessen ja. Uh, dus we proberen er echt uh, ja. maximale invloed aan te geven en ik denk dat het voor zoveel <lacht> goed is op, ja. op het sociale gebied uh, dit soort dingen te hebben. Tuurlijk. En uh, dat is de basis nu weer met dit gebouw helemaal mooi opgeknapt wordt. Ja, dat ja. het uh, moet gaan lukken. En ik dat zal... een... ja, ik, ik zag nog even tijd nodig. Ja, ik zag nog een bedrag uh, uh, ergens uh, openbaar uh, langskomen. Wat de Stichting voor moet gaan betalen. 99.000 euro. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is voor de huur. Kijk, Echt dat, btw. Dat, ja, maar dat is het gebouw. Kijk, dat, dat gebouw. Ja. Dat is opnieuw neergezet. en 2 ja. miljoen meer. Als Ruim 2 miljoen, miljoen ja. nou, Als je dat, de afschrijvingen vanuit gaat rekenen... Ja. dan kost dat... Uh, dat zijn de afschrijvingen. Ja. Ze krijgen volgens mij... Ze krijgen een sub subsidie van, van uh, meer. Want ze moeten natuurlijk ook... Uh, ja. ze, ze, ze, ze, werken. ze doen dat activiteiten. Ja. Ze moeten gas, dicht en water. Kijk, ik, ik kan niet zeggen van... gaan jullie dat maar... Heen? Nee, dat begrijp ik. Je kan het niet laten doen. En dat was doen, in het tweede he? natuurlijk ook zo. Alleen toen stond het gebouw op waarde nul. Ja. En we deden er niks aan. En, en nu hebben we een nieuw gebouw neergezet. En dat moet wel afgeschreven worden. Ja, zeker. Kijken. En dat wordt dan omgeslagen aan een subsidie aan die stichting die het gebouw weer van de gemeente. Ik Niet, het. Maar feitelijk ja. Ja, nou, loopt het, het allemaal in elkaar over. Ja, het wordt in ieder geval heel mooi. Ik. Ja. Uh, ik heb uh, laatst ook nog een keer gekeken. Uh, ja, uh, ja de, de oude kerk komt ook weer een beetje. Ja, mooi hè. Maar die koepel boven inderdaad, ja, dat ja, is wel ja, aardig, ja. Zeker ja. ja, ja goed ja, gedaan. Dat is niet nodig. dan kunnen we weer 50 jaar met vijf. Dat bedoel ik, en 14 februari gaan we daar een mooie uh, opening ja. van maken. En ik wens nou, ik jou uh, heel veel uh, sterkte met je... Ja. Ik, ik hoor dat je een beetje... Hoorde jij dat ja. ook, Rob? En ja, meteen, nasaal, nasaal. Een beetje naar hè? Dus uh, ja, je moet er dinsdag weer zijn... want, uh, want ja, dan is er ja. weer een commissievergadering, dat hè? Beter. Helemaal ja. goed, uh, Gert-Jan. Hartelijk bedankt voor je tijd. Ja, en okay. ik wens je nog een heel goed weekend. Dankjewel. Ja, jullie ook. Oké, okay, ja. hoi. Hoi, hoi. hoi. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Politiek, cultuur en sport. We gaan nu naar de sport. Want uh, ja. uh, we gaan ons laatste onderwerp doen. En als we het goed is, hebben we aan de lijn. Onze enige echte, Willem Bustel. Klopt dat, Willem? Ja, dat, dat klopt. Ik heb uh, naar leuke muziek zitten luisteren. Ja, lekker, hè? Waar ja. hebben we naar geluisterd eigenlijk? Uh? Uh, Lionel Ritchie met Oh Lionel natuurlijk. ja, natuurlijk ja. Lino Ritchie. Ja, mooie muziek ja, hè? Goeie muziek. <laughs> uh, de, Lionel Ritchie, want dan kan ik meteen even naar de Olympische Spelen van uh, 1984, waar jij ook was, die heeft daar ja, nog opgetreden, ja, weet je dat nog? Ja, ja, ja. Zag jij ja, in het ja. stadion toen, of niet? Ja, ik ook. Kwam ook. Daar vloog ook eh, die Amerikaan door de lucht. Ja, dat klopt, die, ja. die, uh, die oh, werd uh, omhoog. door uh, ja, de raket of zo, ja. En die ja. pianos oh. en zo. Nou ja, goed, dat zal mensen maar weinig zeggen. Leuk. Maar dat is al heel lang geleden. Hé, hey, Willem, ja. uh, allereerst ook namens ZFM. van harte gefeliciteerd met je negende Don. Dankjewel. En jij mag even uitleggen wat nou precies de negende Don inhoudt? Ik nou, vind het, is In het judo, het zo, he? dan... Ja, ik zal het vertellen. Je krijgt de Q-graden, dat is tot en met de bruine band. Ja. En dan krijg je de zwarte band, dat is eerste dan, tot en met vijfde dan. En daarna krijg je zesde, zevende, achtste dan. dat is rood dit geblokt. En dan ga je over naar 9 en 10. En dat is de rode band. Oké, okay. dus uh, dat heeft dan uh, die laatste uh, Dangraden, die hebben weinig meer te maken met je prestaties in uh, op de judomat zelf, zeg maar. Dat zijn, meer, nou, dat, de, nou, dat zijn meer eretitels, laat ik het zo zeggen. Zijn, ja, het zijn eigenlijk eretitels. Maar Kees <coughs> heeft mij verdiend doordat hij uh, Olympisch kampioen werd, natuurlijk. Nee, nee dat begrijp ik. Ja. Ja, want die heeft en die, de tiende, en die de, die de, werd tiende ja, dan. tiende dan. En, inderdaad. En Jaap Nouwelaars, ja. die is tiende dan geworden. Maar dat is de oprichter van de Internationale Judo-Federatie. Ja, uh, dus die heeft ook zijn steentje bijgedragen. Ja, ja, dat zijn mensen zeggen. die enorm veel zich ingezet hebben voor de judo-sport. Nou, daar ben jij er een ja, van, zeker. Dan. Uh, Zeker. Ja, waar Hans en ik het nog even over hebben gehad. Goedemorgen, Willem, met Rob de Graaf. Ik heb ooit hey, nog man. eens les van jou gehad in de maar. schoolstraat. Ja, dat kan. Ja, nou, wel degelijk. Ik, daar, ben ik, daar ben ik begonnen. Ja, ja daar ben je begonnen. En mijn vader heeft dat ook nog op uh, super 8 uh, opgenomen dat ik door jou oh, door leuk. de lucht werd geslingerd. Ja, wat leuk. Ja, ongelooflijk <laughs> leuk, ongelooflijk leuk. leuk. Welk jaar hebben we het over, Willem? Ja. Van? Wanneer ben jij begonnen in de schoolstraat? Uh, in uh, 57. 57, dat kun je nagaan. Ja, zeg. ja, ja, ja, ja, ja, ja en uh, ik ben van 56 ben ik geboren, dus ik was een jaar of vijf. Dus jij 6. bent als tweejarige onder de lucht gezien? Nou, niet als tweejarige, maar zeker als vier, vijfjarige. Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik heb in, in die uh, school maar één jaar gezeten. En toen moest ik eruit, dat werd gemeenschapshuis, dat werd gebouwd. Ja. Ja. En toen kon ik een tuinzaal huren van Hotel Bodemerg aan de Hogeweg. Zuiderstraat, ja. ingang was Zuiderstraat. Zuiderstraat, okay. ja, daar heb ik ook nog gezeten. Ja, ja klopt, ja. klopt. Dus Wat daar leuk. ben ik gekomen in 1958. Ja, nou ja, nee. dan ben ik dus in de Zuiderstraat geweest. Daar ben ik niet ja, in de school. Nee, geweest. Nee, dat begrijp ik, ja. ja, ja, ja. Nee, daarop. Ja. Dat laatste is dus ook opgelost. Ja. En daarna ben je ja. nog naar de Karel ja. geweest, geloof ik, Willem? Ja, ik, ik moest eruit. Het werd afgebroken. Oh. Dus, uh, en mijn school die, uh, was in aanbouw. En ik moest even tijdelijk onderkomen hebben. Heeft de gemeente toch een dat ik nog in de Karel een paar lokale ja. kon hebben. Want ik deed natuurlijk buiten het judo ook nog... Uh, dames in muziek en noem maar op. Ja, ja ja en, en uh, jouw school uh, aan de van de Modestraat is geopend in... 68, 68, 68. oké, okay, 68. Door burgemeester Nawij. Ja, Nawij. Nou, en, en, en daarna heb je er 30 jaar gezeten volgens mij, hè, zoiets? Ja, ja, ja, tot zo'n uh, tot, week uh, 95. Ja, ja, toen werd het, toen werd het 95, verkocht ja. aan uh, Van der Geest, hè, de RKMU. Ja, Van der Geest, die, uh, die uh, heeft hem van mij uh, ja. overgenomen. En, en, en nu is alles plat. Hoe kijk je ja. daar tegenaan? Er staan nu huizen... Nou, ik zou je vertellen, eh, achteraf, dan vind je dit eh, niet leuk, ja. maar ik had natuurlijk al afscheid genomen van de school. Ja, ja. Dus het deed, eh, deed geen pijn meer, laat ik het zo zeggen. Ja, want je, er liggen zoveel herinneringen voor jou daar. Ach, man, ja. We, ik, ik in die school, was en de sauna, want jij zei toestellen, maar dat is pas zo nagekomen, want ja. er was het kostbaan. Okay, ik heb Scorsa ja. laten bouwen. Oh, ja. En uh, we hadden de sauna, en we hadden volleyball, bedbeton, dames en ja, muziek, aerobics, ja, uh, oh. Juventus, uh, jeugdjudo. Daar moest ik het verhaal van hebben, van jeugdjudo. Ja, dat heb ik ook nog ja. gegeven in Heemstede. Oké, okay, maar. Ja. Als... ik moest centjes verdienen. Ja, ja begrijp dus ik ja, In dan Heemstede moet... heb ik ontzagelijk veel uh, jeugdjudo gehad. Oh, oké, okay, ja. Want je bent ook nog naar, naar, naar Scandinavië geweest, hè, om, daar ja. les, om daar les te geven? Ja, en toen dacht ik zo, er waren geen licentiehouders, er waren wel scheidsmeters, maar die hadden geen licentie. Ja. En uh, toen was uh, Rines Elzer, dat was een bekende judoka in die tijd, en die had gevraagd of ik daar les wilde geven, scheidsmeterscursus. Ja. Dus dat heb ik gedaan in Zweden, in Finland en in Noorwegen. Ah, ja, oké. Okay. En jij bent en, uh, uh, als scheidsmetter uitgezonden naar de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. Nou, dat was, ja. een, dat was een mooie, mooie uh, uh, belevenis waarschijnlijk. Ja, dat is schitterend, want er mogen van Europa maar zeven scheidsmetters geselecteerd worden voor Olympische Spelen. Ah. En er is niet altijd een Nederlander bij. Nee. Het is om de vier jaar, dus ik was verschrikkelijk blij dat ik daar naartoe mocht. begrijp ik, ja. ja. En hoeveel partijen heb je daar uh, gearbitrieerd? Nou, de, de, de weet ik dat weet ik niet, niet, nee, nee, nee, nee. niet meer. Maar uh, het was wel een mooie belevenis waarschijnlijk. Ja, geweldig. Ja, geweldig. Ja, ja. En de eerste keer dat ik in Amerika kwam, dat was in uh, 1980. Uh -huh. In New York had ik de eerste wereldkampioenschappen, dames. Oh, wat leuk. En die werden in New York oh. gehouden, in oh, 1980. Ja, leuk hoor. En uh, vind je het ja. jammer dat je niet, niet nog een Olympisch spel hebt gedaan? 88 bijvoorbeeld. je hoe Ja, maar dan zijn er weer, uh, ik word ja. ouder, dus ik kom ja. niet met name mee, er zijn weer andere jongeren. Ja, zijn dat, dat dus is waar als je heel goed gerekend hebt, dan was je al 53 toen je in 1984 naar de Olympische Spelen ging. Klopt dat? Ja. ja je, je, je bent van 31, ja ik kan, kan heel goed rekenen, ik heb altijd goed ontwerpen, ja, ja, alles ik heel ben, goed. Ik ben van 31, <laughs> ja. <laughs> maar, uh, tot, tot, tot, tot hoe oud kun je dan schijzetten blijven natuurlijk al? Uh, tot aan je, even kijken, 65. Oké. Okay. Okay. Ja, ja, ja. ja. ja. Dan is het einde oefening. Dan is het einde oefening, ja. oké. Okay. Hé, hey, ja. uh, uh, luister Willem, jij hebt uh, afgelopen zondag, dus die, uh, die uh, zijn negende dan uh, in ontvangst genomen, in wijk bij Duurstede. Hoe is dat, dat gegaan? Klopt. Nou, uh, twee kleinzonen van mij en Hans Overdoor, die hebben me daar me gereden. Uh -huh. En uh, dan ben ik uh, ontvangen met uh, rolstoelen al. Want je weet, ik uh, kan uh, jammer genoeg niet meer lopen, nee. dus in de rolstoel, de mat op en dan hebben ze me in een hoekje neergezet, en er waren nog meer kandidaten, twee zijn er zes dan geworden, en er is er nog één negende dan geworden, uh -huh. Richard de Bijl, Nissen. en die jongen die doet ontzaggelijk veel. ...voor het judo en vooral voor de breedte sport. Okay. Uh, uh, goed. Dus kata's, dat noemen wij kata. Ja. Dat zijn allemaal vormen, die kan je nog op latere leeftijd doen. Mm. Want niet iedereen is natuurlijk geschikt voor de top nee, judo-wedstrijden. Ja. Ja, ja, nou Rob uh, die hier zit... Uh, ja, dus wel, ja, ik maar... was ooit geschikt, <laughs> maar... <laughs> <laughs> ja, er dus stond een mooie foto in de zon van de krant, dat jij... Uh, ...in je rolstoel zit uh, ja, bij... Uh, ja, ja. Hey, bij, de ...bij twee, vier, zes, zeven anderen. En die, die werden allemaal, zeg maar... Uh, ...kregen ze hun dan uh, uitgereikt. Okay, allemaal. Allemaal ja. uh, Zesendam, en dan. en aan de Bijlens hadden mij en ik, uh, dan. Ja, begrijp ik. Oké. Okay. Uh, nou goed, uh, uh, wij hebben elkaar, ik denk, een uh, jaar geleden of zo ook nog een keer gesproken hier. Want jij hebt ook veel gedaan, uh, dat ging over het carnaval, want jij hebt ook heel veel Carnaval, over het ja. Carnaval, hè. Je, je, je bent vriend okay, ja. geweest. Nou, ik kan daar het volgende over vertellen. Ik was lid van een soort tijd Duistergas. Ja. En een soort tijd Duistergas, die had... Een nieuwe Pinskarreval nodig. Ja. En toen kwam Wim Kok naar me toe en zei: Jij kom uit het zuiden, het is misschien iets voor jou. Ik zei: Nou, ik, ik, ik zou dat niet weten. Ik zeg: Maar ik doe het wel. <laughs> nou, dat, dat is in het. Dat iets, heb je maar. geweten. Jongen, jongen, jongen. Ik weet niet hoeveel kogels we hadden. Ja. Maar daarna was de kogel toch. Ik geloof dat we meer dan 25 kroegen hadden. <laughs> niet, eh. En hij de boerenkapellen met Bethes Ja, Ja, ja, ja, ja, klopt. Heb ik ook nog ingezeten, geklonden. Ja, ja, oh, ja oh, die oh, dingen. Oh. Ja, ja, ja. Trek en, Amerika. en toen, moest, en toen ja. moest eigenlijk het circuit weg, weet je wel, in die tijd. Ja. En toen heb ik voor elkaar gemaakt: ik weet niet hoeveel auto's, raceauto's en allerlei auto's <laughs> hebben we optocht gemaakt jongen, op zaterdagmiddag. Leuk. Daar nou, is er nog geen berood van. <laughs> maar uh, ja, het is jammer dat het kan er wel niet meer is in Zandvoer, hè? Nou, moet je luisteren, het werd baldadig. Uh, ja, toch wel, ja. En, uh, ja, en uh, ook in het zuiden valt het niet meer mee hoor, in de bos. Ja. een hele hoop naar grijden, hoor tegenwoordig. Mensen die hebben drank of, of drugs of weet ik veel. Ja, en is wat ja, ja, niet ja. meer, wat ze moeten doen. Oh, nee. nee, dat is waar, ja. Maar ja. Nee, ja. dat betreft, je wel een mooie tijd meegemaakt, Willem, toch? Ja, fantastische tijd. Ja. Je hebt het nog even een beetje gevierd gisteren bij uh, Tommy, bij Café Anders, ja. He, er waren een paar goede vrienden van je... en uh, ik mocht ook heel even langskomen. Dat was wel even gezellig, hè? Ja, je weet, ik heb een vriendenclubje en uh, we ja. komen iedere vrijdag bij elkaar. Ja. Dus ik heb tegen die jongens gezegd, en dan moet je luisteren, op die Nederland daar dan, dan bid ik een, een, een drankje ja. aan. Ja, en daar ja. waren uh, David Molenburg, de burgemeester. Ja, die is geweest, hè. Oud judoka bij mij, ja. hè. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bij ja. Mij met, met zijn broers en zijn hebben ze uh, judo uh, gehad ja, leuk. in Heemstede. Ja. <laughs> en zijn ouders die hadden ik ook privé les hier in Zandvoort. Die kwamen ja, we in Zandvoort toe. Oh, wat grappig. En het waren hele, hele, hele lieve, leuke mensen waren dat. Ja, ah, helemaal oh. goed, helemaal oh. uh, goed. Uh, en je drie zonen ja. waren er ook, hè? Ja. Je hebt drie zonen, ja. toch? Ja, Rob, Wim en Mark. Ja, inderdaad. Ja, alle drie. Die waren ja. er alle drie, helemaal goed, helemaal ja. goed. En kleinkinderen ook nog, hè? Ja, ook. Ja, ook. leuk hoor. Dus uh, dat was wel even gezellig uh, gisteren. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, nu ben je hartstikke moe waarschijnlijk. Ja, als je 94 eh, bent... Nee, dan... oh. ik, lag, ik lag er wel om 9 uur in gisteravond. <laughs> dat wel, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ja. Hey, en ja, toch ben je nog steeds, uh, uh, dat vond ik in, in, in mijn gesprekje voor de Krant uh, wel opvallend... dat je nog steeds bezig bent hè, met van hoe het de judo gaat. Je zou het liefst zien dat de judo op school gegeven wordt. Ja, dat... ik vind uh, de lichamelijke opvoeding op de scholen, die komen vaak tekort... Mm -hmm. En het judo zou ideaal middel zijn om in die lichamelijke opvoeding, dus mee te werken. Ja, in de vorming van het kind. Ja. Zowel uh, psychisch uh -huh. als lichamelijk. Oké, is de sport is dat hoor, het uh -huh. kind judo. Ja, dat kan je me voorstellen. En, uh, uh, nou ja, het geluk, gelukkig wordt het nog steeds gegeven, in de prinseshal. Ja. Door uh, Kenny ja. Ken Miu. Dat is wel een goede zaak natuurlijk. Dat je, ja. niet, dat je niet helemaal een Halem hoeft om. Uh, om uh, nee, te nee, nee, ja. nee. Toch? Ja, dat klopt. Ga je er wel eens kijken, of niet? Nee, zeker? Nee, nee ik ben er nog nooit <coughs> geweest. Ja, nee. weet je, het is, ik ben zo afhankelijk van degene die ja, me helpt. Dat is ook waar, ja. ja. Via ja. de rolstoel naar de garage. En dan, als ik eenmaal in mijn scooplebiel zit... Nou ja, dan kan ik alle kanten Dat kun je, op. je overal in, natuurlijk. Nee, en het is klopt. heel vervelend uh, dat, uh, uh, nou ja, dat de benen het niet meer doen. Ja. Maar mijn koppie is nog goed, gelukkig. Ja, dat kun je dat zeggen. Wel. Wel. Als, nou. je al, als je al die jachtraal nog helemaal weet... Dat vind ik ja. gewoon heel knap, weet je. Ik bedoel... Uh, 94 jaar, en voor ja, de rest gaat het lichamelijk ook redelijk dan? Ja, door die 94 jaar word je, je nederland want ja. anders had ik het nooit geworden. <laughs> het is gewoon de leeftijd en dan zeggen ja. ze... Hey, nee, begrijp ik. die je. was uh, in uh, uh, 2001, heeft die Amsterdam gegeven Dat was al verschrikkelijk hoog. Ja. Die zijn nog uitgereikt door Geesink en Nauwlaars okay. ja. in de stad Rotterdam, de sporthalweek in het stadion ja, ja. daar en eh, Nou, dat was dan heel wat. Ja, <laughs> begrijp ik, ja. En, en, en hoeveel, hoeveel Nederlanders zijn, zijn er met er dan? Uh, momenteel een st stuk op vijf. Stuk vijf, oké. Okay. Ja. Nou, ja, ja. Dan, dan ben je toch uh, mooi. mooie... Uh, geeft aan wat een mooie van. waardering. Ja, zeker weten. Ja, dat geeft het zeker aan. Nou, ik hoop dat je de, uh, zeker de honderd aan weer willen, dat gaat wel lukken, hè, toch? Nou... Uh, voor mijn vrouw uh, moet ik dat wel natuurlijk. Ja, begrijp ik. Ja. Nee, dat begrijp ik. Ben ik ben al vier jaar getrouwd. Trouwens, ja. uh, ik ben in de echt verwonden door David Molenburg. Ja, ja. leuk hoor. Ja, dat klopt. Dat uh, klopt. Hartstikke ja. leuk. Ja. ja, nee, helemaal top. Ik heb gisteren ook de hand mogen schudden en uh, dat was heel leuk. Hé, hey, um, nou ja, en nogmaals hartelijk dank Willem dat je even tijd voor ons vrijmaakt. Ja. En ja, ik heb uh, altijd tijd voor jullie ook. Ja, dat weet ja, ik. We bellen, je, we bellen je volgende week weer. Nee, ja, maar. Je, mag <laughs> u, je mag wel een uurtje doorgaan, maar je krijgt nu nieuws om twaalf uur. nou ja. ik, Heel goed. Ik, Heel denk, goed. Ik, denk, ik denk als het moet dat we zo een uur vol kunnen praten, denk ik. Uh, oh, toch? makkelijk. Ja, lijkt me ook. Uh, nou, Willem, ja, uh, ja, wil... do doe rustig aan. Ook namens Rob. Ja. Uh, goed leuk. weekend. Ja. Leuk om even ja, ja, een beetje gesproken goede... te hebben. Jojo. En tot ziens. Oké, okay, bedankt. Ja, hoi hoi in Brabant zegt ze houdoe. Houdoe. Houdoe. doe. Dag. Goed, uh, gaan we nog even wat muziek draaien tot 12 uur? Of is het bijna 12 uur? Voor het, het nieuws. Nou ja, dan gaan dus, we gewoon uh, uh, even op. Het nieuws, uh, ja. Afkondigen. afkondigen. Rob, mag ik jou hartelijk danken. Ja, jou ja, ook bedankt. Uh, Dank je zeer. We, we hebben nog niet genoemd uh, uh, onze vriend Ger Loogman. Die heeft natuurlijk de, ja, redactie, die heeft gedaan. de redactie gedaan. Dus, Dank dus je is wel, Ger. Belangrijk. Ger, bedankt. Uh, Techniekmuziek is van uh, was van Marja Kop. En uh, we gaan volgende week, is, uh, het zit alweer in december. Het vliegt. Het vliegt voorbij. Inderdaad. En dan hebben we twee belangrijke commissievergaderingen achter de rug. Dus dat is sowieso. Ja, die, al, uh, die zijn het in de dag. Dit en woensdag. Bedankt ZFM. voor de luisteren. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.